Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of op Instagram... moet zijn account voortaan laten verifiëren. Dan kan iedereen de identiteit en de locatie van de afzender zien. En het mooiste bankbiljet komt uit Zwitserland. Dat heeft de Internationale Bankbiljettenvereniging bekendgemaakt... na het bekijken van 170 biljetten die vorig jaar wereldwijd uitkwamen. Het Zwitserse tientje is dus het mooist, het biljet is verticaal en de hoofdkleur is geel. Er staan handen op van een dirigent, een wereldbol met de tijdzones en de binnenkant van een Zwitsers uurwerk. Dan het weer nog, het wordt een mooie lentedag, vrij zonnig. De middagtemperatuur komt tussen de 17 en 21 graden te liggen. Morgen een graadje erbij en ook maandag plaatselijk nog 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu Tobak leeft. Toebak leeft. Tobak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen Zandvoort! I know there's a reason why we got the taste. Ja, als je zo'n zo naam hoort van een beetje denkt, oh dat moet echt verontrustend zijn. Shock De wereld gaat eronder. Yo, these are numbers. Maar dat is niet. Het is gewoon een hele lekkere zoet sapige. Ja, de 70 muziek. Lost in a mystery. Ja, ben je kwijtgeraakt. Mysterieus. Goed, het is de tweede grens in het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel, het was 2005. Uh, Andrea Grossi, de pianoman, spoelde aan in Sheerness in Kent in uh, Engeland. had een nat pak en uh, uh, hij was verward. Hij liep daar een beetje rond. Gegeven, werd hij de politie aangehouden. Hij werd uh, opgesloten in een, uh, gesloten, op een gesloten inrichting. Hij praatte niet. En er waren ook geen labels in zijn kleding te vinden. Maar zegt zo: wat, wat een vage persoonlijkheid, zeg maar. we hadden ze een pen en papier gegeven? Hij kan misschien niet praten, hij kan misschien wel schrijven. Had hij een een vleugel getekend. Een piano. Toen hadden ze zoiets van... nou, dan hem gewoon een vleugel op een piano. Ik bedoel, ik ga ook eens wat tekenen. Misschien krijg ik ook wat. Zou ik dat denken. Maar op zelf, dus daar ging je op spelen en er kon echt geweldige dingen spelen. Nou, alles kwam uit zijn vingers vandaan. Dus op een gegeven moment gingen ze van... misschien is je pianist bij een orkest. Toen gingen ze allerlei orkesten aanschrijven. En zijn foto verscheen op de nationale televisie. Heel veel mensen gingen op reageren. Er kwamen heel veel tips binnen die allemaal fout liepen, allemaal stuk liepen. Niemand ik kon zijn echte identiteit achterhalen. En uiteindelijk ging hij dan praten. En zei hij van, ik ben dus André Grassi Ik kom uit Duitsland. Ik, uh, ik was met de Eurostar was ik, uh, op weg. En uiteindelijk ben ik op het strand beland. En waar ik dan dat pak heb opgelopen, weet ik niet helemaal. Maar ik heb ook acht maanden met uh, geestelijke mensen gewerkt. En daardoor heb ik ideeën opgedaan. En toen dacht ik van, ik doe gewoon net of ik gek ben. Ja, heb ik denk dat jij het ook goed zou kunnen. Ja, nou, dat en wel denk, wel. het En er werd ook weer geclaimd dat hij geen piano speelde... maar alleen maar de hele tijd één toon aansloeg. Ja denk ik van ja, wat is nou waar? Hè? Wat is nou waar? Het spreekt ja. toch zo tot de verbeelding. Het is sowieso natuurlijk wel maf dat je al, je al je labeltjes uit je kleding hebt ge geknipt. Waarom zou je dat van tevoren doen? Ja. Ik bedoel, meestal als je in een gesticht hebt gewerkt of erin hebt gezeten. Dan staat je naam overal ingenaaid. Ik bedoel, ik heb ook in, uh, in uh, hoe noem je het uh, gewerkt. In een gesticht gezeten? In een oh. gesticht gezeten, jazeker. ja zeker. Ja. Ik, ik zit nog steeds hier bij dit gesticht aangesloten. Zit ik nog steeds. Al 25 jaar. Wat al 25 jaar? Ja, al 25 jaar. En uh, maar, dan heb je juist labeltjes met je naam erop. Ja. Om het te kunnen traceren. Dus aan alle, alle kanten was het een maf verhaal. Hij bleek dus een, uiteindelijk een homoseksuele boerenzoon te zijn. Dat moet er ook altijd nog voorbij. bij. En zijn vader heeft hem weer in zijn armen gesloten toen hij terugkwam in Duitsland. Ja, en het grappige is wel dat in 2008 is er een boekenweekgeschenk uh, gemaakt. Dat heet De uh, Pianeman, geschreven door J. Bernlef. En dat is dan een losse reconstructie van de geschiedenis van Andreas Grasel... Dus, okay. uh, die in, in de fantasie van de schrijver... dat weer afkomstig was van het Friese platteland. Oh, Oké. Okay. Het ja, nou, is een bijzonder verhaal. Het is dus een bijzonder verhaal dat deze André. Dat gebeurde namelijk in 2005. Ja. Wat gebeurde er nog meer? Nou, in 1906 was er een uitpassing van de Vesuvius. Ja, dus uh, dat was toch ook alweer heftig. Ja, en het maffie is wel... Dat, ja, we kennen natuurlijk die uitbarsting van... <Supius>, ja. moeilijke. En kennen we het ook wel van... Uh, dat die heeft zeg maar Pompeii bedolven. Oh ja, dat was in 1979. Uh, dat was echt de gewelddadigste uit, ja. uitbarsting ooit. Er zijn dus 2300 lichamen uh, laten gevonden. Helemaal bedolven. En die lichamen zijn echt levend gekookt. Waardoor de hersenen zijn opengespannen. Wat? Nou, echt hele beschrijvingen bij. En uiteindelijk is er ook nog een, een Primius de Jonge. Die heeft de beschrijvingen voor de kust gemaakt. Die wil namelijk zijn oom daar weghalen. Maar dat lukte niet. Omdat er zoveel giftige gassen daar rondhingen. Daar. Ja. Dus deze vulkaan. De Vesuvius. Is echt een heel gewelddadige. It's a bitch. Het uh, is echt een bitch gewoon, ja. gewoon. Verder, als we toch in natuurgeweld zitten. In 1934 een door aardverschuiving veroorzaakte tsunami. In het uh, Tafjord in Noorwegen heeft een klein vissersdorpje. Tussen de berg in was hij gelegen. Uh, nou ja, echt overspoeld met een gigantische golf. Uh, 40 mensen kwamen daar om het leven. En als je dat uh, Google of als je dat in YouTube vraagt. dan krijg je dus foto's van voor de tsunami en na de oh. tsunami. Oeh. En dat is heftig. Dat Fever, kan ik je vertellen. Ik echt een leuk, uh, pittoresk dorpje. Is compleet van de kaart verdwenen. gewoon in 1934 gebeurt dat. Wat nog meer? Ja, er is, uh, in 2000 heeft André Haas dus heeft geweigerd om een Edison in ontvangst te nemen. Dat, dat dit gewoon hier op staat, hè? Bijzonder. Ja, omdat hij hem al veel eerder moest, moest krijgen? Was ja, dat iets, ja, ja. dat denk ik ook. Eigenwijze man altijd gewoon. Ja. Nou goed, zijn dochter maakt nu ook best wel aardige muziek. Uh, het is net even een andere kant weer opgegaan. Goed, uh, filmlegende John Wayne, die is bekend van 200 films wint in uh, 1970 uh, voor het eerst een, uh, en de enige Oscar die hij heeft gekregen... dat was voor zijn rol True Grit En hij komt er ook bij de stomme films vandaan. Daar is hij ooit begonnen. Uiteindelijk hij, toen heeft hij iets van 38 B-western films gemaakt. Dat je echt denkt van, echt waar, zoveel films? En uiteindelijk is hij doorgebroken met, uh, met een film. En waar hij heel veel aan te danken heeft... omdat namelijk in de Tweede Wereldoorlog gingen heel veel acteurs gingen het leger in. Maar omdat hij, zeg maar, tweede uh, rangs... Twee, nee, derde klasse reserve was. Dus bijna, bijna weinig kans had om opgeroepen uh, op te worden. worden ja. Kon daar heel veel rollen van alle acteurs overnemen. En dan had het echt zoiets. Oh, dat is gewoon niet eerlijk. En uiteindelijk is hij na de Tweede Wereldoorlog is hier heel veel oorlogsfilms te zien geweest. Dat je denkt van. hè, dat is wel een beetje apart. Heel veel acteurs die eigenlijk dus. Die rollen hadden moeten spelen, omdat die ook toen rollen hebben. echt hebben, mee hebben gemaakt. Die speelden niet, hij speelde het, terwijl hij nooit in het leger heeft gezet. Nou, heel apart. Maar goed, uiteindelijk is hij natuurlijk overleden aan maagkanker in 1979. En dat werd altijd toebedeeld aan het feit van. een radioactieve deeltje die hij heeft opgelopen. in een, een of andere woestijn. met het opnemen van een of andere film. Uh, dat was namelijk vlakbij het testterrein uh, van de atoomwapens. Maar hij heeft altijd gezegd dat komt door met drankgebruik. Is je is ik eigenlijk doodgegaan. Okay. John Wayne. Hoe ja. klonk je ook alweer? Want hij had altijd wel een grappige ja, stem, ja, ja, hè? Many man that doesn't want to cooperate... I'll make him wish he hadn't been born. Haha, <laughs> John Wayne. Uh, kom je ja. uit Texas? Ja. Many man that doesn't want to cooperate... I'll make him wish he hadn't been born. Ik hoor, ik, ik hoor Bush gewoon nog even. Ja. Zoiets hoor ik. Texas, hè? Weet ja. je? Dat klopt, hè? Ja. Oké, okay, uh, heb je er uh, nog het, eens? Het is vandaag is het uh, 70 jaar geleden... dat de uh, Wereldgezondheidsorganisatie... de World Health Organization werd opgericht in de, door de Verenigde Naties. En het wordt sindsdien... Wordt het, iedere dag, ieder jaar op 7 april gevierd. gevierd hè? De Nationale Gezondheidsdag. En daarom mogen die gasten die te dik zijn... niet bij de dode staan. Ja, oh en we ja. Vandaag hebben ze dat... <laughs> zou het? Het, uh, het? zou wel grappig zijn... dat het inderdaad uh, vanwege de Wereldgezondheidsdag... moeten we een stelling innemen. Ja, ik... Uh, ja, is wel duur, het toevallig, toch? moet altijd gewoon iets goed uitstralen. Uh, verder, nog één laatste die ik wil even noemen... is eigenlijk wel... Butte uh, Uze Is een Russische vrouw. Eigenlijk kunstvliegpiloot... En in de Tweede Wereldoorlog heeft ze veel gevlogen. zo heeft uiteindelijk als eerste in Nederland een seksshop geopend. Beate Oersche. Beate Oersche. Dat is echt een hele stoere vrouw. Die uiteindelijk dus in de Kalverstraat de eerste Nederlandse seksshop heeft geopend. Ja, oh ja, ja. daarom wilde je hem. Ik had gedacht, van, nou ja, de eerste de buitenlandse seksshop. Ik denk, die, die waren toch al eerder ook wel Nederlandse seksshops hier. Nee. Gewoon helemaal niet. niet? Nee, volgens mij niet. Nou, ik weet nog wel dat er hier eentje was daar, uh, bij, uh, 19... bij het schelpe In... pleintje daar om het hoekje. Maar nou, was dat voor en 19... was 1971? Ik, ja, en volgens mij was ik een jaar of acht of zo. En yeah. dan liep ik, en stond er een meneer voor. En, en, en mijn broers die vertelde ook van de zeggen: Vindt hij het leuk, meneer? Weet je wel, dat die mensen dan ongemakkelijk snel wegliepen. Oké. Okay. <laughs> dat herinner ik me wel. Dus het is de eerste buitenlandse seksshop. Maar nou, de, de vraag is dus... Wanneer is de eerste binnenlandse seks Ja, oh, Oké, okay. nou goed, zij zegt wel dat, uh, volgens haar uh, biografie... is ze wel ooit begonnen met, uh, met alleen brochuren te schrijven... over periodieke onthouding. Oh. En dat heeft dan heel veel geld opgeleverd, 1951. En uiteindelijk in 1961 zegt ze toch dat ze de eerste sekswinkel... in de wereld heeft geopend, in uh, Flensberg. Dus, uh, nou ja, er hoop te doen over ja, kijk, deze... Ja, ik zie hier al, eerste sekshop die was in uh, 1962 in Flensburg. Ja, Flensburg. Maar ja. Dat, was, dat was in 1962, hè? Ja. En uh, de, de, de Beate Oesse. En Nederlandse seksops volgden rond 1970. En in 2011 toen, uh, werd het op de wallen, is er op de Wallen een einde gekomen aan een gedoogsituatie waarbij seksops tot 2000-dags open konden blijven. Maar de, de, de eerste in Nederland was dus toch echt wel uh, in 1970. En dit was nog 1971. Ja. Dus uh, ja... Nee, maar het is ja, Het is ja, om allemaal achterhaald. Tegenwoordig het achter, er wordt het, alles gegoogeld. Het En ik weet je wat, het, moet ook, het kan ook niet meer in het straatbeeld ook, hè? Het nee, zet toch het aan dat je denkt van, is seks ja. zo makkelijk? Kan ik zo naar een vrouw toe lopen? Kan dat zomaar? zo maken? met zo'n speeltje en dan wil ze meteen? Ik, ja. wil, ik denk ja. echt dat, ook omdat we heel veel gelovigen hebben in, in, in Nederland... moeten we dat gewoon aanpassen. Het beeld moet uit, dat kan niet meer. Dat is gewoon echt, uh, dit is, uh, yes, yes, ja, dat is yes. klaar. Ja, het kan gewoon echt niet meer. Het kan echt niet meer. Nou ja, dan heb ik als, als laatste dan ja, maar In ja, 2001 is de lancering van de Mars Odyssey. Uh, ruimtesonde van de NASA. En die bevindt zich nu in een baan rond Mars. Aha. Hoe leuk is dat? Dus die, nou. uh, die is al 17 jaar, uh, is die blijkbaar nog actief. Hoe leuk is dat? Nou, dat missie missieduur sluit... is gewoon al twee keer verlengd, hè? Hoe vind je dat? Dat sluit al goed aan bij de plaat die ik nu ga draaien. Ik heb het over de Arctic Monkeys. Ze hebben een nieuwe plaat. Ze hebben een nieuwe CD. Die staat op het punt om uit te komen. De Tranquility Base Hotel en Casino. Okay, vernoemd naar We copy down, Eagle. de maanlanding. Kristen, uh, Tranquility Base The Eagle has landed. En dit is op die CD te vinden... We draaien er echt een fragmentje van... Het is allemaal weer van die mooie... Ja, stemvolvormers... Gitafelvormers... Dit nee, is de nieuwe single eigenlijk Denk ik, van Arctic Monkeys. En uh, via iTunes moet je het hele album kopen. Want je kan geen single kopen. Dus uh, dat is wel op zichzelf wel jammer. Maar goed, dit is het daarop te vinden. Dus uh, one, uh, uh, one Point Perspective. En ze deed je het Tranquility Base Hotel Casino. Ja, je zou er meer van horen in dit rijdenprogramma. Ik ben er een grote fan van. Dat is wel duidelijk. We hebben ook de lesjaar de is wel genoeg gehad. Met het meer zoete geluid. We willen nu even wat gitaarwerk. Goed, we zijn bezig met de verjaardige. Wie is er jarig? We doen een kleine greep. Ja, wel. Vandaag zou ze jarig zijn geweest. Maar ze is natuurlijk al overleden. Ik heb het over Billy Holiday. Ze was 44 dat ze doodging in 1959... Verslaving, ja, echt uh, ongezond leven. Het is altijd een beetje onduidelijk geweest hoe zij ontdekt is. Er werd, werd verteld dat zij voor een uh, dansauditie kwam. En dat ze niet zo goed kon dansen. Dus zei Nou, zingen anders maar even wat. En toen bleek dat ze heel goed kon zingen. Nou ja, dat zeggen ze. Sommigen zeggen ook dat ze gewoon in TS-clubs al heel lang actief was. En dat ze uiteindelijk door Billy Goodman ontdekt werd. En dat er in uh, The Melody Maker, dat is een of ander blad, over haar werd geschreven. En dat ze uiteindelijk met Lester Young ging samenwerken. Count Basie Art Show. Dat zijn allemaal heel veel zijn heel veel bekende uh, uh, jazzgiganten... waar ze mee heeft samengewerkt. Uiteindelijk heeft ze natuurlijk uh, wel een, een, een verschil gemaakt... door met witte muzikanten te gaan optreden. En dat is eigenlijk... Een, zij heeft uh, ja, wel een verandering teweeg gebracht. En een van haar platen waar ik een beetje van schrok... waar ik eigenlijk vroeger al gewoon me meezong... en toen dacht ik van, wat gaat het daarover? Is deze plaat, dat heet Strange Fruit is Hanging from the Trees... Welk vreemde fruit hangt van de boom? En er ligt wat bloed op de bladeren. Trees bear strange fruit. Strange fruit is hanger van de vrees. En je denkt, oké, okay, wat betekent dat? Bedenk betekent dat vreemd fruit hangt aan de boom, en hij ze begrijpt al letterlijk dan dat daar donkere mannen hangen of donkere vrouwen hangen. Uh, aan een strop. En dat er bloed op de bladeren ligt. Dat vond ja. toch al vrij gelukkubben. Ja. Mag gewoon ik je aanvullen? Want het was op... ook geschreven door de uit de Bronx... afkomstige middelbare nee. schooldocent... Uh, Abel Mirapol. Die heeft het lied dus geschreven onder het pseudoniem Lewis Allen. En hij was als communist van Russisch-Joodse afkomst... echt diep geschokt door... een sterk gekant tegen de rassenwaan in Amerika. Het nou, ja. is natuurlijk inderdaad heel goed... dat dit lied dan ook gezongen wordt. Zeker weet Echt, het is nog steeds niet over hè? Nee, nou ja, het is niet zo heftig meer dan vroeger, maar goed, er is nog steeds wel heel veel uh, haat en discriminatie. Ja, helaas wel. En uh, dat lijkt soms wel van een andere orde dan hier in Nederland, hoor, moet ik zeggen. Dat is het, ja. Maar nou goed. Uh, andere dingen die uh, voor andere mensen die jarig zijn, uh, zijn. Vertel. Ja. Marito. Marito is vandaag jarig. Maritou? Maar uh, hij is uh, overleden al in 1994, dus hij is maar 70 geworden. Maar hij was een Haagse mop, moppetapper en televisiepersoonlijkheid. Maar hij heeft dus ook uh, uh, voor de vpro televisie gespeeld. in de rol van Fred Hacheen op de Polkfilm. Oh, oh ja, ja, nou krijg je een beeld. Dus, nou heb je een beeld, <laughs> hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat is toch wel leuk. Ja. Patricia Bijen wordt vandaag 69. Oh, bijna 70. Oh, ik vond mijn gevoel, is het is nog maar kort geleden dat ze in de Playboy stond. En toen dacht ik dat ze 65 was. Nou, is dat, nou dat zou best kunnen. Dan is dat al maar vier jaar geleden. Ik uh, bedoel, uh, uh, uh, Theo Maassen was er toen bij. Die, die kon het gewoon niet laten om nog even, even lekker op haar te zeiken. Gewoon door te zeggen van ja, ik heb ook nog wel uh, uh, vrienden die houden van bejaarden, seks. Misschien vinden die het in Playboy. Ja, dat is niet aardig. Nee, ik vond het ook niet aardig. Ik denk, waarom moet dit, jongens? Kom op, zeg. Nou goed, uh, Percy ja. Fates zou vandaag ook jarig zijn geweest. Percy Fates is natuurlijk de, van deze blad. Is die Percy Sledge, eigenlijk? Percy Sledge. Ah. En, uh, Percy, uh, Percy... Ja, Percy Sledge. En, uh, goed, uh, die is al overleden in 1976. Goed, wie zijn er meer jarig? Ja, is vandaag ook jarig, dat geloof je nooit. Dus Ellie Zuiderveld, Niemand. De Nederlandse zangeres... Maar zij heeft gezongen ook in het nummer van Prikkenbeen... met, met Boudewijn de Groot. Oh. En uh, zij ging zat vroeger in die groep muzikanten ook... Uh, met, uh, uh, diegene ook die... Uh, uh, ik doe wat ik doe heb geschreven. Zo. Die uh, bekende oh, ja. schrijver en ik vraag Lennart Meij. Maar zij is ook bekend van het duo Ellie en Rickard. En de zongers is ze ook bekeerd. En ze had ook het lied van de kauwgomballenboom. Oh. Ja, die ken je toch wel, hè? Nou, als ik het hoor misschien wel. Maar ja. dat zegt me nu helemaal niet. Met niks. Oh, oké. Okay. Okay. Nou ja, dat is een beetje... Een familieding dan bij ons, denk ja, kennen allemaal nou Ja, moet je Hans van Heemert ook wel uh, kennen. Ja, Hans van Heemert is vandaag 83 geworden. En uh, die is bekend als een Nederlandse muziekproducent... die echt verantwoordelijk is voor groepen zoals Zen Group... 1850, Q65 en The Motions... En hij heeft soms ook voor sommige groepen heeft hij gewoon solo, de solo voor zijn rekening genomen. En hij heeft bijvoorbeeld ook Maut en McNeil bij elkaar gebracht. Hij is okay. echt een actief mannetje geweest in de, in de muziekwereld. En vandaag is hij ook jarig geworden, Francis Ford Coppola. Hij is onder andere bekend van Platoon. Maar ook van um, die andere film. Hoe oh, heet je uh, Apocalypse Now. Dat is ook uit uh, ik, die film. Uh, allemaal gedoe met Vietnam en zo, weet je wel. Gisteren zat ik daar ook weer in vast. Dan denk ik, oh ja. Ik kan me nog herinneren, een tijdje geleden... was er ook iets met een of ander dorp in Vietnam... wat toen helemaal, helemaal leeggeschoten werd. Dat was toen Mai Lee volgens mij. Of zo. En toen gingen ze ook die... Uh, die uh, soldaten gingen eens interviewen van... hoe komt het nou dat jullie iedereen zo neer gingen schieten? weet je? Waar, waarom was dat? Ja, we dachten dat het allemaal die Cong was. Oh. Maar dat waren vrouwen en kinderen. Ja, maar er werd ons verteld... we moesten gewoon searchen en destroyen. En uw mission was... Search and Destroy. Ja, goed. Francis Ford Coppola was daar nog geïnspireerd en heeft dus heel veel films gemaakt over Vietnam. Hij wordt ja, vandaag 83. Ja. Oh nee, uh, 79, sorry. Ik sla ja. door. Wie is vandaag ook jar jarig is, naast mijn broer, die is vandaag ook jarig trouwens. Gefeliciteerd, ja. John Gefeliciteerd. Ja, ja. Maar uh, Stanley Winston, uh, hij leeft niet meer. Hij uh, is 64 geworden. Maar die uh, was een Amerikaanse visueel effecten specialist en filmregisseur. Werkt werkte onder meer aan de Terminator en Jurassic Park films, Aliens, een Predator film. En Edward Scissorhands uh, Scissor Dat oh vond ik zo'n vage film Ja, dat vond ik ook die My Jurassic Park en Terminator films Die waren gewoon ja, echt, goed. echt goed En uh, hij heeft dus ook vlak voor zijn overlijden Heeft hij nog de studie computeranimatie aan zijn portefeuille toegevoegd Maar uh, ja, hij is slechts 62 geworden oh. Maar het is wel iemand die uh, dus echt uh, Echt veel betekend heeft Voor alle make-up en toestanden Visuele effecten en dat soort dingen ja, dat dus mogen daar hebben we zeker niet vergeten. ontzettend van genoten. Je, Janice Ian is vandaag 67 geworden. Ja. En Janice Ian... ja, Run Too Fast. Yeah, too fast high, fly To high, high. Was haar grote hits. Ja. En, ja, verhaal um, uh, ja, met pensioen, want ik hoor er niet zoveel van. En het is 67, en dan mag het ook. Ja, zeker weten. Jackie Chin, vandaag ook jarig 64. De man die natuurlijk eigenlijk geïnspireerd was door dus Bruce Lee. En eigenlijk nog weer een andere uh, variant maakte op de kung fu films... En eh, ook nog met nog meer humor. Bruce Lee had al heel veel humor. Maar bij hem is het nog veel heftig. En hij doet als een stunt zelf. Dat vind ik ook al zo bewonderingswaardig. Goed, wie is er meer? Ja, hij is uh, net zo oud als Patricia Pai. John, John Oates van Hell and Oates. Hell Oates, Ja, die man. ken je toch wel? Die ja, hebben ook, uh, ook in 1985 op het Benefite Concert Live Aid... met uh, Mick Jack van Rolling Stones Leen hun begeleidingband begeleidingband... voor de solo optreden. En uh, ja, ze zijn echt wel bekend geworden met... Uh, uh, man Eater, yeah. en, uh, ja. En ja, hij schreef, dus ook voor anderen hoor, want de Man Eater en yeah. Adult Education. Ja, zijn hele bekende plaat. Ja, zeker. Ja. Maar uh, Ja, een leuk duo was dat. Ja, heel vaak zijn Tella ook weer note. muziekjes van hun gebruikt om later weer iets anders van te maken. Uh, Janine Hennis Plas scheert. Onze uh, oude minister van Defensie. Die helaas moest opstappen. Omdat er toch wat fouten waren in de Defensie. Die is vandaag 46 geworden. En uh, vast alweer op zoek naar een nieuw baantje. En uh, ze doet natuurlijk wel iets bij de VVD. Maar goed, ze, ze wilde dan niet meteen zo weer een andere rol op zich nemen. Want dat dacht, nou, klopt niet helemaal. Nou, uh, Tygo Gennerts. De acteur. 44. Ja. Echt de DAD die de, tegen de kant opvliegt. En echt elke... Uh, een beetje vlotte rol kan spelen gewoon. Uh, heb jij er nog een of... Ja, ik heb nog hier Alexis Jordan. En dat is een hele jonge griet. Die is van 1992. die is uh, bekend geworden met het nummer Happiness. En dat, die zat echt no time zat die, uh, op nummer 1. Dus ik heb zelf zo van... Nou, misschien moeten we die maar eens gaan kijken of die leuk is. Uh, Oké, okay, Nummer straks... 1 in de serie in 2011. In de single top 100. Oké, okay, gaan we Nou, start. dan is dat wel een leuke plaat, denk ik. Dat dacht ik wel. Tot zover de verjaardag straks doe je landenkeuze en de zandvoortse berichten nog eerst maar eerst even island feel like air De nieuws today if you only knew i'm so lonely Ja, precies. Search and, Search and destroy. Precies, dat was je mission. Uh, het is uh, tijd voor de. Uh, nee, eens even kijken. Even, even, even kijken naar het boek. Wat, wat, wat, wat, wat, oh ja, ik zie toch wat. Zandvoortse berichten. Oh, wat? gaan we gelijk in één keer door? Ja, maar let eens even op. We zijn wel wow. in godsnaam allemaal beland ja, geraakt. Gewoon. Een... Goed, uh, Zandvoort staat in de top 50 van de meest arme kinderen van Nederland. Top ja. 50. Best wel heel veel, hè? Ja, echt veel. Zijn dat gemeentes of zijn dat, dat weer plaatsen? Dat ben ik ook niet. Nou, dat maakt ook maar neer. Het is uh, dus niet echt iets om op trots op te zijn. Maar ze hadden wel even taarten gebakken. Dus in de uh, gemeente Zandvoort werd een grote taart gepresenteerd. Die werd aangesneden. Sommige mensen hadden gezegd: wat de fuck aan taart maken. Als er in al die gemeentes, nou, zeg maar in die vijf gemeentes. dan taarten zou worden gebakken. dan het geld dan niet beter besteed worden. Maar goed, dus toch wordt er uh, aandacht aan besteed. En misschien uh, wordt het straks allemaal beter. Ik bedoel, uh, ik ben altijd. Ik... Al wordt het toch nooit goed? Oh. Misschien wordt het morgen beter. Het is ook een nummer, een heel bekend. Okay, nummer. Je zit helemaal in de oude meuk. Hemert en die andere die jarig is. Dus we zijn ja. in de top 50. Nou, goed om te weten. Ga er wat aan doen. Zie een arme, uh, arm kind op straat. Doe er wat aan. Doe er wat aan. Ja, ik, ik, hand, ik wilde een handvat hebben. Hoe moet ik het aanpakken? Dit. Uh, goed, mijn hand voor is. Ja, uh, volgende week op 14 april brengt de jeugdafdeling van toneelvereniging Wim Mildering... het al stuk: De nieuwe kleren van de keizers. Uh, op de bühne van Theater de Krocht. De uitvoering van het sprookje wordt geregisseerd... door Martine Adeghees. En het gaat over een keizer die in training is... en uh, zijn conditie uh, wordt verbeterd. Lalalala. Tijd voor een nieuwe garderobe. En wordt hij dus opgelicht. En dan blijkt hij dus in zijn blootje te staan. Ach. Ik ga kijken. Ik wil kijken of hij oh, echt op in zijn blootje is te staan. Dat een origineel verhaal. Ja. Is dat helemaal nieuw bedacht? Ja, is uit 1837, dit sprookje. Nou, en ja, het sprookje. De voorstellingen aller. begint dus om 8 uur. Kaarten aan 5 euro zijn uitsluitend op de avond zelf... Uh, aan de, de deur te kopen. Oké, okay, nou goed om te weten. Nou, leuk om te weten. Er is alweer een oud bericht, maar doodelijk slachtoffer bij een brand op de camping. Donderdag op vrijdag nacht. Dat is vorige week alweer een vakantiehuisje uh, bij de camping de Branding Boulevard Benard. Uh, goed, ja, in de middernacht is daar dus uh, brand ontstaan. Het is niet helemaal duidelijk hoe het is uh, ontstaan. Maar het is wel alles verwoestend geweest. een slachtoffergeval. En het hele huisje is gewoon helemaal afgevikt. Dat is echt wel uh, verontrustend dat, dat te lezen. Uh, andere berichten zijn uh, onder andere dat uh, metamorfose bij Center Parks, dat staat wel. Lezig. Ze gaan daar nou zeg maar alles veranderen. Begin volgend jaar. Eh, cosmetisch wordt de buitenkant wordt aangepakt. Maar ook de binnenkant wordt aangepakt. Zes persoons huisjes worden dan vier persoons huisjes. En het grappige is, het stond wel een beetje aan wat ik gelezen had namelijk. In, in april 1941 leefomstandigheden van de arbeiders voor lage schulden moeten, moeten worden verbeterd. En uiteindelijk dus is er in Zandvoort is een soort het uh, park gemaakt voor de lage scholden dus. Mensen, arbeidsklassen... om daar zeg maar voor drie, drie euro per week... daar uit te kunnen rusten. Oké. Okay. Dus in 1822 is dat geweest. Of nee, in 1922 is dat geweest. Daar konden dus de arbeiders ervoor intekenen. Hadden ze recht op een week om daar dus te gaan uh, ontspannen. Recreëren. En de vrouw mocht niet gaan koken... want die moest uitrusten. Dat was ten strengste verboden om zelf je, ja, je dingetje. Een en je had recht dus op drie uh, maaltijden per dag... Okay. Uiteindelijk is dat na de Tweede Wereldoorlog verdwenen natuurlijk. Want daar ja, dat was allemaal geen ruimte meer voor toen. Maar ja. het is wel leuk omdat... Ja, dat werd het dan opgezet voor de arbeid. Ja. Vertel. Nou, die, in, Dit weekend uh, is dus uh, voor de 29, 29ste keer alweer... het oudste en bekendste biljarttoernooi van Zandvoort georganiseerd... in Café Bluis. Het Martin Luther Visser 10 over rood toernooi. Op vrijdag en zaterdagavond worden de voorronden gespeeld... en de 24 beste spelers, speelsters... Blijven over voor de afvalronde op zondagmiddag vanaf 1 uur. De winnaar van vorig jaar, Henk van Hoofd, is ook weer van de partij... en wil maar wat graag zijn titel verdedigen. Het is op de Burenweg, Café Bluis. Ik ben gisteravond geweest. Het ja. was erg gezellig en uh, ja, erg lawaairig. Het is natuurlijk niet de optimale omstandigheden om te biljarten... en te concentreren, maar wel een heel, heel enthousiast publiek. Erg leuk. Oké, okay, er is een wisseling geweest van de politieke machtwacht. Eh, dat is natuurlijk ook. Vorige week woensdag is het al geweest. Donderdag. Lovende woorden hebben raadsleden afscheid genomen. Ze hebben het ook via goed samengewerkt. Hoewel er kwamen soms wel wat negatieve berichten in de krantjes allemaal. Maar goed, Belinda Curzon heeft nog een hele mooie speech gemaakt. Die heeft haar maatje Jerry Kramer eh, op een emotionele wijze nog even bedankt voor steun. Hij was een soort mentor voor haar. En uiteindelijk zijn donderdag nieuwe leden eh, eh, voor de aankomend vier eh, jaar ingezegend. Ja. Hebben ze op de Bijbel gesworen? Nou, ik weet niet of ze dat gedaan hebben, maar goed. Uh, uh, Nink Meijer heeft ook mooie woorden gesproken. Van, uh, als het, uh, komen de vier jaar net zo goed gaat als de afgelopen vier jaar. Dan komt het allemaal goed. En kunnen wij Zandvoort weer uh, op een mooi pad uh, trekken. Want er, is, er zijn zoveel plannen voor Zandvoort. Ja. Echt, als je dat weer doorleest in die krantjes. Dat je denkt, wow, we, zijn, we hebben groot ingezet hoor. Ja, groot ik ben ingezet. ook heel benieuwd hoe ja. het allemaal inderdaad uiteindelijk gaat worden. Ja. Ik had toch wel nog een, een sportberichtje, uh, want de, uh, de paasraces zijn geweest vorige week. En het, het leuke is dus wel dat er een Zandvoorter zijn debuut heeft gemaakt. Dat is de Zandvoorter Guido de Hond. En uh, de activiteitenbegeleider van het huis in de zag eindelijk na vele jaren dromen sparen, keihard werken er droom uitkomen. En uh, hij begon al enkele jaar geleden, maar hij, is, hij heeft nu meegereden. En de volgende racedag staat dus gepland op 15 mei. Want dan reist Racing voor Zandvoort af naar het Belgische circuit circuit van Zolder. Dus uh, hoe hij gegaan is, uh, uh, de eerste race, nou, ik, uh, hij finish je als negentiende, dus het is nog niet helemaal geweldig, maar we, we, we geloven in hem. We geloven in Guido, hem. Ja, je we... gaat het maken. Maak ja. Zandvoort groot, net als Jan Lammers. <laughs> okay. Hart op weg. Hard op weg. Nou, het is zover de Zandvoortse berichten. En dan gaan we nou even... Op naar de Jolande keuze. En ja. wat heb je vandaag? Uh, Oeh, die moet ik even gaan aanzetten. Uit de platenkast getrokken? Ja, ik heb me uit de platenkast getrokken. Uh, uh, nee. Ja, dat is het, dat nummer dus van, uh, van die dame waar we het net over hadden. Die is schadelijk jarig is of zo? Ja, ze is vandaag jarig. En, en ik bord. heb er een heel leuk stukje over ja. ge, ge, uh, gedaan. Nou, no, oud wordt ze 12 30? 13? Uh, nee, 24. Ze is dus van 92. Oh, ze zit nog even in de moeilijke fase. Oh. Uh, tot 27. En daarna is het, uh, dan gaat het meestal wel goed. Ja, met 27. Altijd de kritische, zeker als je al heel populair bent. Dan kom je op 27. Dat is altijd een moeilijke fase. Zo is dat. We nee, hebben een speciaal uh, clubje voor. Jordan heet ze. Ja. En het nummer heet Happiness. En uh, ja, het is gewoon Ach, een gezellig nummer. mooie vrouw die relatieproblemen heeft. En daar heel mooi ja. over kan zingen. Ik doe gewoon... Oké, okay, je spoelt hem gewoon een keer. Ik gewoon vooruit. Dat ja, is okay. echt het begin, toch? Ja, dat is echt het begin, dit hoor. Dat heb ik heel goed gedaan, toch? Ja, ja. Je kunt give Ik Ik Ik Ik ben want say Alex Jordan and Happiness. Jawel, hier, dat was natuurlijk een andere keuze. Happiness, ja, oh, vrolijkheid. Ja, precies, vrolijkheid. Ja, dat is echt uh, was een uh, geinig plaatje weer. Gewoon. Ja, je uiteraard. krijgt uh, net dat leuke stukje, Het muzikale stukje. Oh. En uh, nou ja, het is niet anders. Nee, het is niet anders. Dat is, gewoon helemaal dat is, niet. Dat is het format, hè. Dat is echt... Uh... Ongelooflijk. Ja. Wat een plaat. Ja, Die zou ik nou nooit draaien. Oké. Okay. Nou goed, Evert, uh, dat is jouw uh, keuze. Het zou kunnen. Het is uh, 20 uur voor 10. Straks naar 10 uur. Goedemorgen. Zandvoort, lijf van het hele hoge land natuurlijk. En uh, hoop te doen over de Oostvadersplassen. Er zouden al 150 auto's al geregeld zijn... om al de dieren daar weg te halen en naar Duitsland te brengen. Want daar zouden ze veel meer leefgebied hebben. En daar zouden ze wel kunnen overleven. Terwijl hier geloof ik al 3000 dieren zijn doodgegaan. Omdat ze eigenlijk in een soort zoute bak leven... waar ze helemaal geen kans hebben om te overleven. En uh, Dion Gauss was er ook afgelopen week op de televisie... En die wil eigenlijk een soort geboortebeperkt doen met chemische, nou, chemische castratie of weet ik wel. Hij wil iets regelen waardoor ze zich niet voort kunnen planten. En die dieren die dan leven, die zouden dan wel kunnen overleven. En heel af en toe mogen ze dan zich wel voortplanten. Maar hij zegt, het moet gewoon veel meer ingeperkt worden. En het, ja, het is ook wel een leuke dierenpark. Maar eigenlijk is het, ge het is geen natuur. Het is een dierenpark. Er is ja. daar geen hek omheen. Maar het is wel een soort. Ja, dierenpark is het. Ja, het is allemaal gewoon erg onnatuurlijk. En uh, heel veel leed komt erbij kijken. Ja, bijvoeren wordt nu maar gedaan... omdat heel veel mensen de, uh, uh, uh, uh, uh, in protest kwamen. En die hadden zelfs... ja, dit kan zo niet. Altijd leed. Dan moeten we dat gedaan. Dus ze zijn een, een diervoer... terwijl ze eigenlijk een heel andere visie hadden. Dus echt met z'n allen... als we maar iets niet willen... krijgen we het voor elkaar. Dat zie je met die sleepwet. Man, die sleepwet hebben we ook tegengehouden. Moet je kijken. Die is helemaal van de baan. Die gaat er helemaal niet meer komen, hoor. Ja. Uh, nou ja, dan kunnen we misschien een oh ja, referendum inderdaad bijna. doen over, uh, over dit gebied. Ja, ja precies een referendum. Het moet voor 1 september. Het wordt hè, geen adviserend referendum, hè? Nee, dwingend. En dwingend? Uh, ja dacht dat wel. Nou, gewoon alle mensen van Den Haag gaan we op dat gebied zetten. ja En <laughs> die mogen er niet meer af. En dan moeten ze maar zien te overleven. Ja, dat huh? is wel een heel goed idee. Dat is wel, wel een leuk idee, Nou ah ja, ik snap. Ik bedoel, wij zijn niet bezig met natuurbruggen. Uh, wij willen ook heel graag die wolf hebben natuurlijk. Hè? zeg zet, nee, geef ons die wolf. Die zorgt dat die herten dan wegkomen. Want daar zijn ze voor natuurlijk wolven. En nu wilden ze daar ook, geloof ik, bij de Oostvaardersplassen van Plas... wilden ze ook een soort gebied maken... waar ze een gaan verbinding ze, zouden maken. Gaan met ze predators uitzetten. Ja, dat, ja dat is een soort natuurbruggen brug maken naar een andere natuurgebied en dan kunnen ze wel overleven. Dan kan je, dan kan je die paard loslopende paarden en weet ik wel allemaal overal in Nederland tegenkomen met de wolf en dan wordt het echt weer oh, zo mooi net zoals vroeg. Echt wolf op straat, paard op straat, alles weer op straat. Goed en dan moet eigenlijk... Ja, nou uh, vertel. Uh, ja, ik heb wel wat te vertellen nog. Ja, uh, in wel, Japan is opzet ophef ontstaan over de traditionele regels van het sumo worstelen. Want wat was het nou? De Sumo-ring wordt traditioneel gezien als een heilige plek. Ja? En daar mogen vrouwen dus niet komen. Maar die regel bleek dus wel het problematisch te zijn. Want er was een man, Ryoso Tatami, de 67-jarige burgemeester van de Japanse stad Maizaru, Die viel flauw terwijl hij in de ring was. Een aantal mannen keek gewoon toe hoe Tatami bewusteloos lag te zijn daar. Maar twee vrouwen besloten meteen in actie te komen. Ze waren medisch geschoold. En ze gingen de ring in om die man te helpen. En daarna kwamen nog twee vrouwen de man te hulp. Maar de, toen was de maat voor de wedstrijdleiding vol. En ze, ze werden echt gecommandeerd om afstand te nemen. Ja, nou, Japanners zijn niet mis als ze commanderen. Nee. Ze zijn net van die grommende, blaffende honden dan. Hè? Ja, ja. En uh, ze moesten afstand nemen van de ring. Want alleen mannen mogen erin. En uiteindelijk is hij door anderen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is met spoed geopereerd. En in een verkeerd en stabiele verkeerd toestand. Maar de directeur van de Sumo-bond, uh, Hokotumi Nobiyoshi. Die bedankte in Wiegel in de verklaring wel de vrouw voor hun inspanningen En noemt de reactie van de scheidsrechter die het bevel gaf ongepast. Maar ja, die traditionele regels die, uh, zorgen al decennia lang voor ophef. Want zelfs hooggeplaatste vrouwelijke politici... die mogen de ring niet in om bijvoorbeeld een prijs uit te rekenen. Oh. Dus dan denk je van ja, dan is het bijvoorbeeld de vrouw... van uh, maar, het, een ho hoogwaardigheidsbekleder die dan daar... Uh, beeldig uh, dan uh, zo'n ring mag uitdelen. Ja. Nee, nee, nee. Ja, maar goed, om uh, even duidelijk te zijn Dit is dus wel de plek voor uh, mannen met een dikke buik. Dat we even, bij de erewacht kan je vergeten. Nee, het want dit is, ja, is Daar moet je zijn dus. is dus niet lopen ja, zeuren. Ja, die mannen die kunnen zichzelf nog niet verzorgen. Hè? Dan mag jij dus, als beginnend zoemerworstel, oh, ja. mag jij dus bij die grote mannen, ja. mag jij uh, al hun, uh, <clears> hun eren ja. en naden mag jij schoonhouden. Ja, heel goed, ja. Fijn, hè? Ja, dat is echt een leuke. Dat daar, is echt een, de vrouwen uh, willen dat ook niet, denk ik. Dat mogen mannen doen. Ja, echt zo dankbaar werk ook. Ja. Het knapt er zo van op. Ja, zeker, even lekker poetsen. Zo. elke poetsen. Even even nou goed, mm. daar mogen dus wel dikke mannen en dikke mannen zijn erg welkom uh, om, uh, in zo'n uh, ring. Dat is natuurlijk best wel maf ook. Dat je, dat, dat je denkt van ze zijn in gevecht met elkaar. De een leidt en moet je ze laten leiden? Want is dat het gevecht? Of moet je toch in, in, in, ingrijpen? Nou, ja, ja, moet je iemand laten vrouw. overlijden omdat jij. Uh, als vrouw er niet in mag, ik zou ook wel gaan dan. Als ik, als ik zag van oh god, hij heeft dit of dat. En ik weet hoe ik dat moet regelen. Ja. Dan ga je toch? Dan ga je toch. Ja, zeker, tuurlijk. dat is het gegeven. Nou, ik vraag me nog eens eens af hoe het straks moet met uh, de rookafdeling. Dan noem je dat de rook uh, uh, zalen. Oh, ja, dat je. De rookruimte. Rookruimtes. Ja, die gaan waarschijnlijk weg. Straks daar maar wat over. Eerst, why ook? The louder. I call the faster. It runs. Teksten worden steeds vager, hè? of word het oud? Is dat op zich? Volle muziek. Uit zonnig zandvoort. It was not natural. Dat is het zeker niet. Nee, dat wordt helemaal niet Het is soms veel te rustig gewoon. En uh, ik, ik, ik snijd net al een beetje. De roop, Ruimtes moet gecompenseerd worden soms vandaag in de, de Telegraaf te lezen. Heel veel uh, horeca gelegenheden en natuurlijk gewoon een. Uh, ja, een uh, een, een, een zaak aangepast... en hebben ze een rookruimte gecreëerd. Sommigen hebben dat voor een paar honderd euro gehad. Sommigen hebben echt wel, wel tien, twintigduizend euro tegen tegenaan ja. gegooid om een mooie rookruimte te creëren. En nu wordt dat verboden. En op zichzelf vind ik dat wel heel raar. Denk ik, je hebt een ruimte in je gelegenheid. en dat is dan verboden. Die ruimte is verboden. Die moet weg. Hè? Maar als ja. je gewoon een bordje weghaalt... De, de rookruimte, dan is het toch ook klaar? Maar Nee, goed, dat, is, dat schijnt dus verboden te worden. Want de minister wil het uh, allemaal gezonder maken. En, uh, ja, het, het gaat bijna de kant op. Dat zeg maar, de kroegbaas verantwoordelijk wordt voor zijn klant. Voor de gezondheid van zijn klant. Dat is natuurlijk, als we die kant op gaan. Ja, dan mag je ook, niet, uh, ook geen alcohol meer schenken. Dat is de volgende stap. Of overal alleen nog maar partybier. Uh, Wat ze ja. ook op uh, bevrijdingspoppen zo schenken. Geen zware bieren en ja. sterke drank meer schenken. Want dat is toch ook niet helemaal goed voor de gezondheid. Ja. Want die geven er een gelegenheid voor. Eigenlijk. Ja, ze zeggen nu van, ja, je biedt de gelegenheid om te roken, dat is slecht. En mensen worden ook bij een om... ze zitten in een goed gesprek, een diepzinnig gesprek over het leven. Zeker als je tien biertjes op hebt, dan heb je een heel diepzinnig gesprek. Dan ga je met diegene mee in de rookruimte. Nou, echt niet. Ik moet er niet aan denken. Maar volgens bepaalde ministers denken dan van... ja, dan ga je mee naar zijn rookruimte en dan word je blootgesteld aan die rook. En dat is gevaarlijk en daar moet een kroegbaas dus voor waken. Dus de rookruimtes moeten weg. Nou ja, de vol als, als deze dit pad opgaan, dan gaat drank, het wordt de volgende echt. De sterke drank wordt dan aan banden gezet. Eh, dan mag je het alleen thuis nuttigen. Maar wacht even, thuis. Thuis is ook Roken thuis, mag dat eigenlijk nog mag wel? Mag je thuis komen? Dat is de vraag. Is, komt de brand weer langs en die zegt van: nee, eh, helaas, jij hebt toch veel te hout, veel te veel hout in je huiskamer staan. Je mag niet roken. Word je daar wel op betrapt, dan, ja, dan, helaas, dan krijg je een hele hoge premie. En hoe kan je dat uitleggen aan je buren? Want je buren die kan het te maken hebben met jouw brand. Dus ja, dames en heren, waar gaan we naartoe? Ja. Dus, Maar ze denken nog ze. Hiddema is natuurlijk ook van de lijst van de uh, Forum van Democratie. Die is natuurlijk ook een verstokt roker. Die zegt ook van... Ja, wat is het voor belachelijk gedoe? Ik ga hier een zaak voor maken. En die zegt van... Kan dit allemaal wel? Dus die gaat er wel die is er hard voor maken om uh, compensatie er te krijgen... voor de, de, de, de, de kroegbaas. Dus dat zal wel mooi zijn. Nou ja, wij hebben inmiddels hier in de, in de studio ook geen uh, rookruimte meer... Dat nee. is nu gewoon keuken. Geen Goeie. rookruimte meer. Nee. Ik moet zeggen het ruikt wel veel frisser in het pand. Ja, tuurlijk. Dat is sowieso. Maar ja, goed als we met z'n allen gewoon afspreken dat die gewoon stiekem in die keuken gewoon gerookt wordt. De deur dicht, raampje open. Ja, dat was laatst op tv ook een stukje en dan zag je gewoon hoe uh, iemand op toneel uh, uh, zat te roken gewoon in de, in de Schouwburg. Nou ja. Ja, dat, dat, ja, tegen, dat kan je gewoon niet meer indenken, dat dat zo was. Nee, zeg. Echt, ja. echt, je zit in een, een zeg maar, je, je probeert een verhaallijn te volgen in een oude film, oude serie, en je wordt zo afgeleid door die rokende <laughs> man op het toneel. Ja, maar dat is vaak, hè, dan zit je op toneel. Ik heb vroeger zelf ook amateur toneel gedaan, dan zit je op het toneel. Ja? En dan, uh, dan zit je met je handen en van, nou, dan ga je ondertussen maar een checkje draaien, en dan ga je een sigaretje roken en dan een beetje rondkijken en, en doen. En dan, dat is allemaal stilspel. Dus, dat is maar ja, vroeger had je ook altijd de brandweerman... tijdens toneelvoorstellingen aan ja? de zijkant staan. Die stond met de brandbussen stond uh... hij... Als stond hij klaar om jouw sigaret uit te blussen, weet je. Ja. <laughs> ja, maar, dus, maar ja, het is wel zo. Het is gevaarlijk. En doordat je dus zorgt dat mensen niet meer kunnen roken... in de openbaar -gelegenheden, is dat gevaar vast geweken. Dat is zeker. Ja. Ik sprak uh, laatst iemand, uh, oude leraar... En een oude leraar die was op een reunie geweest. En die sprak dus oud leerlingen. En die waren door hem geïnspireerd om ook weer... Hoe noem je dat? Een leraar of lerares te worden. Oh, hij zegt, ja, waar ik door eigenlijk geïnspireerd was... door een leraar die ik dus vroeger voor de klas had. En die was een pijp aan het roken. En die vertelde tijdens die, dat hij met die pijp bezig was... een heel mooi verhaal. En de zoete geur verspreidde zich in de klas elkaar. En toen dacht je van, dat wil ik ook. Ik wil ook een leraar worden. Dus het kan ook aanzetten tot heel iets moois eigenlijk. ja. Nou ja, wij hadden bij Frans altijd een leraar die, die stonk verschrikkelijk. En die stond ja. altijd buiten het lokaal. Stond hij zo'n vieze vette nou ja, ja. Zo'n bolknak. Ja. En, die, en, die, en die stonk zo uit zijn mond. Hij had altijd zweet op zijn hoofd. En, die, en, en echt het hele lokaal. Ondanks echt? dat hij buiten het lokaal rookte. Ja. Het elkaar stonk gewoon naar hem, weet je wel. Had ik echt een mooi plaatje neergezet en helemaal weggepoetst gewoon. Ja, nee, maar hij, deed, hij, hij gaf wel een leuke les. Ja? En hij heeft dus uh, inderdaad dat liedje van Poer en Vlucht Affectoire, ja? een leraar Frans, uh, ons Frans geleerd, weet je wel. Door, door Ondertussen zo'n liedje van wat zingt hij nou eigenlijk? En, ja. uh, en, en dat is wel leuk. En dan zie ik inderdaad uh, uiteindelijk een les zingen we allen dat liedje. En dit en soort leraren blijft graag. wel in je geheugen gegrift. Ja. Een leraar die helemaal correct is, hij Maakt heet hij nog Attenveld, indruk? Meneer Achterveld heeft, hij, meneer Achterveld. De wonderenwereld wereld van Toebak leeft. Ja. Is het nou weer eens tijd voor een van de laatste platen voor 10 uur? We doen er nog een paar. Ach, omdat we het leuk vinden: Everything, Everything, nieuw single: A Deep Sea. Brad Winner. Met mooie ho hoge stemgeluid. Everything, everything. You can't be kidding me. What the fuck, man? Ja, echt een vak, man. Ik maak al jaren op muziek. Jokies, My Girlfriends en Cuff Syrup. Ja. Oh, hoest ook ook. Hoest ook, ja. Wat echt goed uh, helpt, luister naar Toeba Leef. Ja, zeker. Dus Voor die dingen die in je hoofd was, het gewoon in jingles gewoon. Ik knap altijd zo van op. Ja, ik ook ook. Ja. Echt, elke zaterdagochtend de denk ik van... Wat, wat ga ik in godsnaam weer zo vroeg mijn bed uit? Waarom? Ja. Nou, dan ben ik hier en denk... oh ja, daarvoor. was het even om me vergeten ah. Dit is ook niks leukers gewoon. Goed, zover dus bij Everything Everything. een van, um, van de laatste platen. Goed, wat uh, heb je nog te melden? Ja, de Japanse uitgeverij... We waren net ook al in Japan... ...heeft excuses aangeboden... ...omdat het een lekkere lokale lekkernij... Uit Okinawa in een schoolboek had vergeleken met radioactief afval. Huh? Ja, het tekstboek was al goedgekeurd door experts, maar vanwege de ophef over de vergelijking alsnog aangepast. Want er was een Britse schrijver en die had zijn tofujo, te snel naar binnen geslokt. Hè? Dus, dus uh, aangemaakte tofu. En hij zei. Mijn mond stond in brand. Het voelde alsof ik een kruising tussen roquefort en kernafval had gegeten. Oh. Maar kennelijk is het goed voor je, schreef de auteur volgens de Japanse krant Asahi Shimbun. Het citaat was opgenomen in het Engelstalige boek voor middelbare scholieren. Nou ja, echt, iedereen sprak er schande van. Want ook ja. naam nou was heerlijke voedsel. Heeft de smaak van radioactief afval? Echt niet. Ja, dus nou ja, de uitgeverij moest diep door het stof. Ja, ze zijn altijd heel erg van de buigen en zo in Japan. Ja, maar en ja, Japan en radioactief afval. En ja. Poeh, niet zo ja. goed gekozen allemaal. Nee, nee, nee, nee. En Je we voelen mee met mensen die houden van tofu. -yo. Dus het is een bepaald gerecht die op een bepaalde manier gemarineerd is. Nou, ik, ik ga het gerecht wel even bekijken of dat lekker is. Ja, nou, als we toch een beetje... Ja, een kleine stap natuurlijk naar de oorlog dan. Japan en uh, radioactief en zoiets. Dus, uh, nou afgelopen week natuurlijk uh, lezen we dan dat uh, kinderarbeid, dat Duitsland... Uh, uh, Wie er goed mag ging. Uh, sommige mensen in Nederland ja. zijn er geloof ik... Uh, waar 150 hebben een, een soort... Uh, ja, noem je dat, ghetto-uitkering gekregen. Krijgen, maandelijk krijgen ze dan uh, iets van... 130, 150 euro krijgen ze dat. En daar was hoop over te doen, omdat ze daar belasting over moesten betalen. Wat kwam dan weer bij een andere inkomsten En daar nou moesten ze dan belasting over betalen. Dat was echt belachelijk. want uh, Omdat ze zeg maar in die ghetto, in Amsterdam... werk hebben gedaan, uh, wat normaal volwassenen deden... als dus kinderarbeid, hebben ze daar een... Uh, een tegemoetkoming van hebben... hebben ze daarvoor gekregen. Via... Duitsland. Dat is een hele aparte okay. constructie. Uh, officieel zijn ze ghetto verklaard destijds. En nou ja, goed. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. En nu gaat de Belastingdienst daar achteraan. En op zichzelf denk ik: ja, het is wel een hele maffe constructie. Maar op zichzelf schrok ik dan wel weer van verhalen die je er dan bij leest. Dat bijvoorbeeld Jodi die terugkwamen uh, ja. uit de kampen, die kregen nog even te horen van: ja, je hebt nog wat achterstallige huur staan. Want oh ja. En dacht ik, echt, hebben we dat echt gedaan? Hebben we echt ja, dat... Joden nog na heffingen gegeven? Ja, je was weg vier jaar. Je hebt nog wat huur staan, moet je nog even betalen. Nou ja, ik had toevallig gisteren al een gesprek met een paar mensen... Ja? En die zeiden dus echt, van: zodra ze opgepakt werden... Warm, dan werden, ging ze met al het huis leeg halen, de om, omwonenden. Ja, ik, ik, ik bedoel, Ja, dus ik vraag het me af van. Ja, ik, dat zijn wel verhalen. Ik denk, ja, we zijn ook niet zo heel goed met Johan omgegaan. En dan ook nog deze manier hiermee om te gaan... is natuurlijk ontzettend fout. Nou goed, leuke afsluiting van het jaar. Van, van, van, het, van het, het jaar ook. Van het ja, jaar, ja, ja precies. Ja, ja. We zijn helemaal klaar. Nou, uh, prettig weekend bij we elkaar voor een nieuwe overleving. Volgende week. Hoi. Doe maar Hoi. blijft. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.